het is dat ik weinig tijd heb anders zou ik u vertellen over het volgende verhaal over de transmitter die maakte korte metten met het transportprobleem de energiecrisis en de vuilnisbelten maar de klok tikt voort zodat ik daar niet op in kan gaan de transmitter dus dat is alles wat ik kan zeggen jammer, ik had graag mijn tijd is op nu volgt Heer Bommel en de Transmitter. Jacqueline Blom vertelt de Transmitter. Het is begrijpelijk dat de toestanden in EO hier niet zo bekend zijn. Want het ligt ongeveer een gros zonnewende van ons vandaan. Bovendien is de beschaving er zijn tijd vooruitgesneld... zodat het gebied zich aan de gangbare waarneming onttrekt... De bewoners zijn erin geslaagd om de natuur bij hun behoeften aan te passen, zodat wildgroei en vervuiling tot een ver verleden behoren. Bomen en ander gewas staan nu in regelbare potten. Het insectenleven wordt in geordende banen geleid en de lucht is ademhaalbaar afgesteld. Het verkeer bestaat uit eenpersoonsdramdrijvers... die worden aangedreven door gassen en middels tripstralen hun weg vinden. Dat we van dit alles verslag kunnen doen, is te danken aan een voorval dat begon toen enkele inwoners, kwikkers genaamd, een dramdrijver voor vertrek gereed maakten. De vracht. Een transmitter. Sprak kwikker AB-82 terwijl hij met een doos in de armen naderde. Een transmitter. Herhaalde de bestuurder een zekere zyx 7 Met deze woorden opende hij een klep in de achterkant van zijn drijver en de ander liet zijn vrachtje daar zorgzaam inzakken. Afleveren bij OB-Zero. Neem goede zorg, want het adres valt buiten de tripstraal. ZYX7 besteeg zijn voertuig en nadat hij het doorzichtige kapje over zich heen had getrokken, drukte hij op een knop. Waag hangen de stratus. Dat geeft turbulentie met riskfactoren. Ik hoop hij neemt goede zorg. Het vervolg van deze geschiedenis zal ons leren dat zijn bekommernis niet misplaatst was. De tramdrijver zweefde geruime tijd ongehinderd over het landschap. Maar na een poosje begon ZYX7 onrustig te worden. Ik vertrouw het uitzien van die bomen niet. Te wild. De wortels groeien uit van de potten. Carbon in de atmosfeer, zou ik zeggen. Of kan het oxygen zijn? Het eind van de tripstraal is nader. Zware smog blokt mijn zicht. Riskfactoren, dit geeft van denken. Toen de kwikker uitstapte, bevond hij zich in een kille nevel die hem benauwd op de ademhaling sloeg en die in het geheel geen uitzicht bood. Het is dan ook geen wonder dat de koene piloot door paniek werd aangegrepen en radeloos om zich heen blikte. Maar gelukkig naderde er een schimmige gestalte door de nevels. Moeilijkheden? De tripstraal werkt niet meer. En dit is een tamelijk zware smog. Waar ben ik? In de buurt van Rommeldam. U bent zeker toerist. Waar moet u wezen? Bij OB Zero. Een transmitter afleveren. OB? O! -O oh, OB! Ah, die kant uit. Om eerlijk te zijn ben ik niet helemaal zeker van mijn zaak, want zo'n zware mist ziet men niet dikwijls in de jaren tijden, maar, maar... Maar daar ongeveer woont OB. Een vreemde knaap. Een transmitter voor OB, hè? Natuurlijk is die er weer bij betrokken. OB0. zero <laughs> hm, Dit is de eerste keer dat ik hem in het openbaar nul heb horen noemen. Ik zal hem in de gaten houden. Dat staat vast. Intussen was de verdwaalde kikker aan het einde van de wolk gekomen... en nu bevond hij zich plotseling in een ontluikend lentelandschap... dat hem grote ogen deed opzetten. Boom? Uit de grond... En daar vlakt iets vliegens rond. Eerie, dat noem ik het. Heer Bommel maakte die morgen een wandeling door de ontluikende natuur. Om hem heen geurden de bloemen en zongen de vogels, zodat het hem blij te moeden was. Oh, kijk nu toch eens aan. Er gaat toch maar niets boven het leven van een heer. Mooie gedachten van binnen en schoonheid van buiten. Wat kan mij meer verlangen? Oh. oh. Oh, wat schort eraan, goede vriend? Spreek oh. vrij uit, want ik ben Olivier B. Bommel... en als er hulp geboden moet worden, ben ik paraat. Dat is bekend. Hulp? Ja. Laat me niet lachen. Ik ben Diederikus de dupe en alles loopt me altijd tegen. Kijk maar oh. om je heen. Dit is de steengroeve die ik met mijn laatste centen heb overgenomen. Oh, nou, een alleraardigste steengroeven. Werkelijk. Ik zal... Uh... Alle steen is afgegraven op dit randje in Mergelna. Nou, ja. Het is uitgeput. Er is alleen nog turf over. Hier aan de voet. Als oh. je nu manier voor me had om van turf cement te maken... Och, ja. Ach, Ach ik kan alleen maar turfsteken worden. Oh, er is toch veel narigheid in de wereld. Ik zal zien wat ik doen kan. U moet maar eens langskomen. Ja, wat heeft men aan een stil als men alleen maar turf heeft? Zo iemand is lelijk te dupen. En ik vraag me af hoe ik hem kan helpen. Dat moet toch mogelijk zijn met mijn grote vermogens. Wel nou, ja, dat doet maar. Hoe kan een heer zich nog aan helpende gedachten overgeven... wanneer Lummels in huiverkrachten over hem heen gieren... Geen wonder dat het slecht gaat met de wereld. Uh, niet een huiverkracht. Dram Driver is de naam. En dit is wat er gebeurt wanneer je op je voeten trot. N nou, nog schelder ook. Ik verloor de weg, omdat de tripstraal niet meer werkt. Ik zoek een karakter met de naam OB Zero. Oh, oh. Weet jij misschien waar die leeft? Ja, wie weet wie er tegenover u staat? Ik ben Olivier B. Bommel en mijn beste vrienden hebben mij wel eens O.B.B. genoemd. Maar ik laat mij niet beledigen door de eerste de beste snelheid, O.B. 0 Daarover is het laatste woord van niet gesproken, heer... Uh, Gelukkig. Uh, uh, het goede adres ten laatste. Uh, wat is uw naam? ZYX7. Oh. Ik heb gezocht al over de plaats. Want ik moet een transmitter afleveren en ik oh. ben in een haast. Maar ik verloor mijn weg in de smog. Juist een moment. Here you are. Wat is dat? Wat is dat voor iets, bedoel ik? Een transmitter. Dat zei ik toch? Maar wat is dat? Wat moet ik daarmee doen? Oké. Okay. Hier, we gaan. We gaan. Oké. lezen? Ja. Mag ik vragen? Ja. Uitstekend. Oh. Wel, daar zie je toetsen met letters. Ja. Je drukt op die letters en maakt woorden. Oh. Is dat klaar? je klein schrijfmachientje. Maar ik vind dat er weinig lettertjes op staan, hoor. Weinig? Ja. Het is de laatste spelling... Je drukt letters en maakt op in woorden juist wat je nodig hebt en dan draai je de hendel. Oh ja. Yeah. Dat is alles. Dat is alles. Oh, maar wat gebeurt er dan? Dan wordt wat je hebben wilt getransmitterd naar waar je het hebben wilt. Waarom heb je dit ding besteld als je er niets van weet? Je bent Obi-Zero toch wel? Uh, uh... Ah, daar is toch Boes. Ik ben OB persoonlijk. Waar of niet, jonge vriend? Mm -hmm. Dat is allemaal recht dan. Ja. En nu kan ik beter op mijn weg zijn. Ja. De luchtheer geeft mij ademmoeilijkheden. Ik zal je nummer laten crediteren. Oké. Okay? Oké. -okay. Ik heb weliswaar geen schrijfmachine besteld, maar dit lijkt me toch wel een handig apparaatje. Waar haalt heer Olly die vandaan? Een transmitter. Nooit voor gehoord. Het lijkt me het beste dat ik eens ga proberen hoe zo'n ding werkt. Uh, wat heb ik in de gauwigheid nodig? Dat is een moeilijke vraag voor de heer die eigenlijk alles al heeft. Mm. Oh, oh. Mijn pijp. Die is leeg. Ha. Waar komt die schrijfmachine vandaan? Stormen me niet, ik bestudeer deze bestelling. En dat is heel moeilijk, omdat er zo weinig letters op staan. Even kijken. Juist, ja. Ja, zo kan het. Tabak in mijn pijp wordt... T-A-P-A-C... e e n e Oh, kijk nu toch eens aan! Hij rookt. Het is gelukt! Een vreemd toestel hoor. Hm? U had hem toch niet besteld? Dat zei u zelf daarnet. Ja, maar zeker niet. Hij is van mij. Al was de adressering een beetje fout met die nul achter mijn naam. Maar hij is aan het beste adres afgeleverd. Dat zal je met me eens zijn, jonge vriend. Joost had juist een volle vuilnisbak buiten de achterdeur van Bommelstein gezet toen hij opschrok door een passerende landbouwer. Wat is dat nou? Ik, ik had net mijn pijp gestopt. En nu is hij leeg. Geen draadje meer te bekennen. Zeer betreurenswaardig. Toch is het misschien maar beter. Pijpprokken is een onhygiënische gewoonte met gemorste as en aanslag in de gordijnen. Ik weet daar alles van als ik zo vrij mag wezen. Nee, dat mag je niet. Ik vraag je er nog zeker niks. Op gederkte jas. Hé, hey, Olly. Is heb je dat gehoord? Wat? Die boer heeft de tabak uit zijn pijp verloren. Uh. Zo vervelend voor hem. Uh. Maar wat heb ik daarmee te maken? Als geoefend roker moet men op zijn roker letten. Dat spreekt. Nou. Dat doe ik toch ook? Oh. Ziezo, Dat is dat. Nu zal ik eens te werk gaan en bedenken wat ik zoal met deze mooie uitvinding doen kan. Mooie uitvinding? Mm -hmm. Het is een van die dingen die ellende gaan geven. Ach. De tabak die u ineens in uw pijp kreeg is geen zuivere koffie. Nee, natuurlijk niet. Het is tabak, al is de kwaliteit niet zo best. Maar dat komt natuurlijk omdat ik niet duidelijk genoeg getypt heb, als je begrijpt wat ik bedoel. Het moet nog even wennen. Excuseer, heer Olivier, daar is een heer D. de dupe om u te spreken met u goedvinden. Ah, u hebt gezegd dat ik nog maar eens langs moest komen. Ja. Over mijn steengroeven, u weet wel. D dat is waar. weliswaar heb ik mijn eigen drukke beslommeringen, maar mijn hart staat altijd open voor iemand in nood. Wat jij, jonge vriend? Mm -hmm. hm? Van mijn laatste centen heb ik een steengroeven gekocht. Maar wat dacht u? De groeve is uitgeput. Als ik nu maar wist hoe ik van die turf cement kan maken... dan zou ik uit de brand zijn, want turf heb ik genoeg. Uh, het, uh, het kan geprobeerd worden. Een goede proefneming, al zeg ik het zelf. Ik, ik, ik beloof niets, maar uh, we zullen zien. Uh, dit is een transmitter. Daar ga ik op tikken. Uitvinding om van turf cement te maken, tik ik. De letters die er niet op staan laat ik weg en als ik klaar ben draai ik en dan moet het eruit komen. Zo. Uh, en ver uh, verder nog iets? Uh, het moet vooral duidelijk zijn, anders krijgt men uh, slechte tabak in zijn pijp. Als u begrijpt wat ik bedoel. Uh, ja, ja. Uh, uh, kijk, als de cement nu ook nog buigzaam was, ja. uh, pas hard werd als ik uh, klaar ben met het vormen. Ja. En, en als het niet zou krimpen of uitzetten, zodat ik er een soort tunnels uh, van zou kunnen maken. Uh, uh, niet, niet zo vlug. Uh, dit werk vereist al mijn kunnen, vooral omdat er uh, lang niet alles erop staat. Uh. In de stad Rommeldam staarde de grote bouwondernemer Rinus Ros van achter zijn bureau met kille blik naar de tengere bezoeker die tegenover hem zat. Ja, Casimir Kriel is de naam en ik heb een, een vinding gedaan. En dat, dat doe ik vaker. Het is mijn vak. Hè. Kijk, ik beweeg mij op het terrein van de bouwstoffen. En, en daarom dacht ik... Maar het kost. ik heb het druk. Er moet gebouwd worden. Ja, juist. Ja, ja, dat, dat, dat, dat dacht ik al. Daarvoor kom ik juist. Ik, ik, ik, kom, ik kom u een uitvinding aanbieden, ziet u. Hm? Op het gebied van uh, cement maken. Hè. Het is een omwenteling. Maar ik heb er zelf geen, geen geld voor. Dat hebben dat, dat, in inventieven nooit. Is dat alles... Als het nu nog een buigzaam cement was dat zich in allerlei vormen laat kneden en dat van goedkoop materiaal gemaakt kan worden, dan zou De ik. mama, nog... dat, dat is het. Terug. Gewoon terug. Kijk, het bewerkingsproces staat op, op deze papier. Weg, weg mijn, mijn monster. Mijn monsterkoffertje is leeg. Mijn, mijn, mijn uitvinding is weg. De deur is achter je. Ja! Oh, uh, is dat alles wat u hebben wilt, heer de Dupe? <laughs> uh, het is erg veel, bedoel ik. Maar het is een aardige proef om eens te bekijken wat deze machine doen kan. Uh, let op, nu ga ik aan deze zwengel draaien. Oh. Oh, een heel knap ding dat ik daar besteld heb. Waar je al die papieren vandaan haalt, weet ik niet. Maar ik had het zelf kunnen doen. Het is teksels knap. De hele uitvinding waar ik om gevraagd heb, is hier beschreven. En zelfs wel dingen die ik vergeten was te zitten. Oh, er zitten een paar vuile vingers op. Maar nee. verder is het nu precies wat ik nodig heb. Oh. Nou, maar ik zal het goed met je maken, hoor. Oh. Je krijgt een mooi salaris van de zaak. Zo groot ik mijn eerste krediet binnen heb. Het is mooi om op zo'n eenvoudige manier goed te kunnen doen. Een stille weldoener, dat is net wat ik altijd al heb willen zeggen. Hmm. De papieren van die uitvinding kwamen ergens vandaan. Er zaten zelfs vuile vingers op. Ja, het is geen zuivere koffie. Ja, maar... ja maar... Wat een onzin! Bij het doen van een uitvinding zou zelfs ik vuile vingers krijgen. Wat zeer je toch altijd! Ah. En jij, Joost, wat kijk je toch altijd sikerneurig? Ben je dan nooit eens blij? Neem een voorbeeld aan de heer De Dupe die daar vrolijk naar huis huppelt, omdat ik hem met een kleinigheid gelukkig heb gemaakt. Ik, ik voor mij zie weinig lichtpuntjes, heer Olivier. Oh. Het leven is niet gemakkelijk met uw goedvinden. Nee, nee. Nu moet ik me daar het gazon omspitten om nieuw gras te gaan zaaien. En dat ligt niet op mijn terrein. Als ik zo aan strand mag zijn. Ik weet wat jij nodig hebt. Een beetje tevredenheid. Dat heb jij nodig. En daar ga ik voor zorgen. Kijk, op dit tikapparaatje druk ik wat ik hebben wil. En dan draai ik aan de kruk. En dan komt het eruit. Okay. Hey, voor tevredenheid voor Jock. Hey, dat is nou toch vreemd. Hoe kan dat? Zou het apparaat kapot zijn? Dan ga ik maar aan het werk. Voordat het donker wordt, kan ik nog net een meter spitten en een zere rug krijgen met uw welnemen. Oh, dat is toevallig. Ik stond net... Ik ben uh... teruggekomen. Ik ben bang dat ik mijn weg verloren ja. heb. Een tamelijk onprettige zaak. Oh. De lucht is in het geheel niet goed hier oh. en ik voel me donderslaag. Onder het weden, weet je... Weet je soms de weg naar de I-29? Uh, ik zoek de hele dag al, uh, maar niemand kan me helpen. Ja, ik, ik ook niet. Uh, nooit van I-29 gehoord. Maar, maar het is toevallig dat ik u net zie. De, de transmitter is een beetje kapot. Het is een kwestie van te veel oxygen. Je kunt beter zorg nemen. Je verbrandt te hard. Oh, oh, oh, zou het. Maar die uh, transmitter, hè, die, die is kapot, hè? Geef niet wat ik vraag. Onmogelijk. Het kan niet kapot zijn, want het is gegarandeerd voor twee weken, weet je? Oh. Wat is het dat je wenst te transmitteren? Uh, iets heel eenvoudigs. Tevredenheid voor mijn bediende. Je bent een joker. Of je bent de grootste zuiger waar ik ooit mijn ogen op geklapt heb. Tevredenheid kan je toch niet transmiteren, domhoofd. Uh, uh, waar moet je het vandaan halen? Uh, joker? Zuiger? Domhoofd? Uh, u gaat te ver, heer Zijks. Veel te ver. Wat let me... Uh, uh. Een kwadraat, een nitwit, werkt met onstoffelijke handdram. Zal een hoop van troebelen met de transmitter krijgen... Wel, wel, wel. Daar is de portier die ik deze morgen in de smog ontmoette. Misschien kan hij me via de goede directie uitwijzen. Spijt je lastig te vallen. Ik verloor mijn weg opnieuw. Ik heb Obi 0 gevonden, in orde. Maar nu wens ik terug te gaan. De T-tijd is al een lange tijd geleden gepresseerd. Weet je de directie naar de E-29? De E-29? Die is er nog niet. Maar hij komt hier te liggen. Een weg voor de toekomst met zes rijstroken heen en zes terug. Ja, ik stond net te kijken hoe ik het beste het verkeer kan omleggen totdat die weg klaar is. Want ja, dat gaat gauw een tijdje duren. Wat weet jij van die E29? Alles. Gekke oude weg. Ik ben over de E29 hier gekomen deze morgen in de smog. Je moet je vergissen. Ik raad je aan geen moeilijkheden te maken. Je toon bevalt me niet en je praat onzin. Zoiets hoor ik niet graag van vreemdelingen. Slaap je roes uit en koop dan een nette kaart. Maar het is waar. Ik ben werkelijk over die oude weg hier gekomen. En nu moet ik terug, want ademen is niet gemakkelijk in deze omgevingen. De volgende morgen wandelde heer Olly pijnzend door de omgeving... en trachtte zijn gedachten te ordenen. Het bezit van zo'n transmitter is een hele verantwoordelijkheid... Hij moet met een helder verstand weten wat men doen en laten kan. Het is jammer dat men geen tevredenheid kan maken. Geluk en vrede dan natuurlijk ook niet. Zeker alleen maar stoffelijke zaken. Hm, jammer. Maar, ach, die kunnen ook zegen brengen. Als men begrijpt wat ik bedoel. Op dat moment werd zijn aandacht getrokken door het gemummel en geschirp van een kleine menigte... En toen hij verrast naar beneden keek, zag hij dat daar een soort optocht aan de gang was. Het was een betoging. Dat werd hem duidelijk toen hij zich nieuwsgierig vooroverboog om de meegevoerde spandoekjes te kunnen lezen. Eer gelden voor alle creatoren. Een vast jaarsalaris voor popgroepen. Achteraan liep een betoger die er eigenlijk niet helemaal bij hoorde. Een uitvinder is ook een creator. Waar gaat het over? In ieder geval, een van de misstand zeker. Uh, hier staat een heer die op de pres staat. en die door hard werken heel wat verzetten kan. Ho hoewel lang niet alle letters erop staan. Casimir Kril is de naam. Hè? En, wat die anderen willen, weet ik niet. Maar, maar, maar ik ben mijn uitvinding kwijt. En niemand wil mij schadevergoeding geven. Oh, dat lijkt me heel sneu. Maar ik kan hem wel terugbezorgen, hoor. U bent aan het goede adres. Want ik heb zoiets al eerder bij de hand gehad. Uh, vertel me maar even wat het precies moet zijn. Ik, ik ben alle papieren met de formules en de berekeningen kwijt. En dat, daarom wil ik schadevergoeding hebben. Ik, ik heb dat niet voor mijn lol gedaan, oh. meneer. De, de hele uitvinding nee. kan mij niet schelen. Maar dat ik voor niks heb zitten te werken... Nee. Dat, dat, dat vind, ik ja, vind ik erg. Het gaat niet zozeer om schadevergoeding. Creatoren... We hebben recht op eregelden. De overheid moet gedwongen worden steun te bieden. Met gulle hand. Ik ben ook een creator. Creatoren hebben recht op eregelden. Popgroepen hunnen vast jaarsalaris. En elektrische versterkers. Steun van de overheid voor creatoren. <kwijls> Misstanden, net als ik dacht. Maar jullie kunnen naar huis gaan, goede vrienden. Als heer en als Bommel neem ik uw belangen in handen. Heer Bommel stak een pijp op en wandelde naar Bommelstein met een mooi gevoel van binnen. Tom Poes, die aan de voet van de heuvel zat, zag hem aankomen en liet zich van zijn boomstam glijden. Ik heb nog eens over uw transmitter gedacht hmm. en het lijkt me toe... Ik ook, dat... ik ook Diep heb ik erover nagedacht, zodat ik heb begrepen dat men er geen tevredenheid mee kan krijgen. Maar wel andere dingen, als je begrijpt wat ik bedoel. Hmm. En het lijkt me toe hmm. dat er betaald moet worden. Je krijgt nu eenmaal nooit iets voor niets. En daarom ben ik bang dat er ergens ellende in dat toestel zit. Ach. Dat is nou echt een jonge vriend weer. Altijd probeer je me te ontmoedigen wanneer ik in stilte goed wil doen. Maar dat zal je dit keer niet lukken. Ik ga nu naar huis en daar ga ik iets heel moois typen voor een vergeten groep. Die van groot belang is en die door de overheid wordt vergeten. Steun voor creat-tornpopgroepen en andere uitvinders. Hoe zeg ik dat? Groot bedrag voor steun? Nee, het is niet duidelijk. Eerste klasse steun is beter. Eerste, eerste klasse steun. Voor... De ambtenaar Dorknoper zat achter zijn lessenaar op zijn penhouder te kauwen. Zelfs voor een oppervlakkige bezoeker zou het duidelijk geweest zijn dat zijn werk niet geheel naar wens verliep. Zijn gelaat was betrokken en terwijl menige zucht hem ontsnapte, schoof hij nerveus becijferde papieren van zich af. Het klopt niet. Vanmorgen heb ik dit kluisje voor bestedingen eerste klasse van de rekenkamer ontvangen. Er kan dus niet meer geknoeid zijn. Maar ik kom een groot bedrag tekort. De overheid moet de wakens verzet hebben zonder mij te verwittigen. Wat nu te doen? Hij haalde zijn spaarvarkentje voor onvoorziene noden uit de kast, maar meer dan twee florijnen kon hij er niet uitschudden. Daar ben ik dan. Jeterieke is de dupe. U weet wel, voor de eerste aanbetaling van de tunnelstukken en parkbeleidingen voor de 1,29... Ah, het werk komt dan mooi op gang, meneer Doorknopen. Ah, er gaat heel wat geld in zitten. U kent dat. En de betaling die u mij beloofde. Oh, ik zie het al. Ja, er zit iets fout. Ik had het kunnen weten. Alles loopt mij weer tegen. Ja, het spijt me. De regering heeft niet genoeg geld afgedragen voor dat tunnelproject. Er moet iets belangrijkers tussen gekomen zijn. U weet hoe dat gaat. Uh, ja. Maar de aanleg van de E29-weg zal moeten worden uitgesteld, vrees ik. Ik wist het, het kon niet goed gaan. Alles loopt me altijd tegen. Dan zit ik nu met mijn cementenpijpleidingen en mijn tunnelstukken. En geld om ze te betalen heb ik niet. Ik zal zien wat ik doen kan. Misschien zit er ergens nog een schadevergoeding in. Wij van de overheid zijn werkelijk de kwaadste niet. Maar u begrijpt, wij werken met een ambtelijk apparaat. De heer de Dupe verliet gebogen het gemeentehuis en nadat hij lange tijd door stad en omstreken gezworven had, werd hij in de avond in de vrije natuur aangetroffen door commissaris Bullebas. Wat een rust hier, hè? Profiteer er nog maar van. Binnenkort komt hier een autoweg met zes rijstroken. De zogenaamde e 29 Die komt er niet. Dit is het hem juist. Alles loopt altijd tegen. De volgende morgen werd heer Bobbel gewekt door dreunende geluiden. En toen hij verrast overeind kwam, hoorde hij de woorden van een lied... ...dat met de lentewind zijn venster binnenwoei. Ik Ik helemaal Ik, ik, Oh, alweer oh, Dat dat moet een creator zijn! Je vraagt je af waar zo iemand het af vandaan bracht. Het is een elektronisch versterkte popgroep, als u mij toestaat. Een sirenade! En dat terwijl ik toch al de hele nacht niet kon slapen van de spit met uw groep in. Haha, die bommel, reuze, de oh, oh. topklasse. Oh. We hebben allemaal een, een mooie subsidie gehad hoor. Ja. Ja, die, die creatoren daar en, en ja. ik ook als creatief zijnde. Ja, ja. Je moet wel goede relaties met de overheid hebben. Ja, ja. Ach, ik doe wat de plicht van een heer is. Rechtvaardigheid, daar houd ik van. Ook voor de minderbedeelden. Rechtvaardige verdedelingen bedoel ik. Dat hoor ik nu eens net. Hier is iets niet in de haak. Dat heeft pommel voor haar spelletjes met de overheid. Als onkreukbaar politiebeamte, dien ik ook de kromme sprong van de overheid met sterke arm recht te zetten. Voor relaties heeft Bommel bij de regering. Hij heeft geld losgekregen voor popgroepen, hoor ik. En ik vertrouw het niet. Hij is omgeven met torren en uitvinders en andere vreemdelingen. Voor zoiets was ik al bang. Men heeft plotseling het beleid omgebogen... en de gelden voor de E29 ernstig ingekrompen... zodat ik er niet uitkom. Hm? Er is iets gebeurd, dat is duidelijk. Hm. Het lijkt me het beste dat ik dit op hoog niveau ga uitzoeken. Niet dat het gemakkelijk is om daar iets na te gaan... Alles is tegenwoordig zo mooi geregeld nu de ambtelijke molen door een regeringscomputer vervangen is... dat het lang duurt voordat men antwoord krijgt. Ik wil alleen maar weten welke vriendjes Bommel in die kringen heeft. Een regeringscomputer heeft geen vriendjes. Er moet iets anders aan de hand zijn wanneer de heer Bommel hier werkelijk achter zit. De heer Dorknoper begaf zich rechtstreeks naar de elektronische ambtelijke molen om uit te zoeken wat er verkeerd gelopen was. Als ambtenaar eerste klasse drong hij al spoedig door op hoog niveau, waar hij bij de lift werd opgewacht door een zwaar gewapende beambte van de veiligheidsdienst. Onder diep stilzwijgen geleidde deze hem door eindeloze gangen naar een grote deur, die hij met behulp van enkele sleutels ontsloot en openzwaaide. Voor een eenvoudige belastingbetaler zou het vertrek er verlaten hebben uitgezien. Maar de gescholde ambtenaar liep zonder aarzelen naar een bol schild... dat in het midden op de grond lag en klopte aan. Ja? Referendaris Korstiaan Kruyt. Neem me niet kwalijk dat ik stoor, referendaris. Maar ik sta voor een grote moeilijkheid... nu het beleid hier zo onverwacht is omgebogen... en de gelden voor de E29 ernstig zijn ingekrompen. Er is hier niets omgebogen of ingekrompen. Dan moet er een ambtelijke vergissing gemaakt zijn. En ik heb reden om aan te nemen dat er een zekere heer Bommel achter zit. Klachten moeten in drievoud worden ingediend... Niet alleen door het publiek, maar ook door hoger geplaatsten. Ik had u wijzer willen hebben, meneer Dorknop. Een Dorknoper. Vergissingen zijn hier trouwens niet mogelijk. Kijk maar om u heen. Alles en iedereen wordt hier opgeslagen, ontleed en o zo rechtvaardig tot het graf begeleid. Van het grootste lichaam tot de kleinste onderdaan. Ziet u wel? De ambtenaar eerste klasse wierp een bevangen blik op de lampjes die zonder ophouden aangloeiden en uitdoofden en hij knikte sprakeloos. Maar zelfs de beste computer vergist zich wel eens. Ik zal de nodige stappen ondernemen en het vraagstuk op het hoogste niveau onderzoeken. Een kortsluiting E29-OBB is mogelijk, maar er gaat veel tijd in zitten omdat trappen klimmen moeilijk is. Goedendag. Zo gaat het altijd. De overheid trekt zich terug in zijn schulp... en de uitvoerende ambtenaar moet het publiek te woord staan. Maar ik heb de bommelzaak aan het rollen gebracht... en het laatste woord is hier nog niet over gesproken. Heer Olly was zich hiervan niet bewust. Hij stond in zijn tuin de bloemenwater te geven... en keek glimlachend naar twee bezoekers die het gazon betraden. Ah, uh, ik ben uh, Olivier b bommel persoonlijk. Wat kan ik voor u doen... Ik ben Krach Hutjemut. Ah. En dit is mijn vrouw. Ah. We hebben gehoord dat je de toren zo mooi hebt geholpen. Ja, en nu dat... zouden we wel willen dat je eens iets voor ons deed. Oh, maar natuurlijk, goede lieden. Zeg maar wat eraan schort, dan zal ik het wel recht trekken. We zitten met een woningprobleem. We hebben er geen, namelijk. Oh. En we zijn te fatsoenlijk om te gaan kraken, weet je wel. Ja. Maar aan de andere kant, we hebben toch zeker ook rechten. Iedereen heeft rechten. Gaat rustig heen. Dan zal ik zien wat ik doen kan. Ik wil niet gestoord worden, Joost. Daar waren een paar eenvoudige lieden die met een woning zaten die ze niet hebben. En omdat ik een bewogen heer ben, waar wel eens anders van gedacht wordt... ga ik dat probleem nu op de transmitter oplossen. Voordat ze gaan kraken. Zeer wel, heer Olivier. Ja. Maar nu u het toch over kraken hebt... Ja. zou ik even op willen wijzen dat ik door het spitten... ernstige spit heb gekregen met uw goedvinding. Ah. Kunt u daar niet iets aan doen? Dat is een kwestie van tevredenheid. En zoiets kan ik niet transmitteren. Oh. Dat was jammer. Want anders had heer Olly misschien ook de cementmaker de dupe kunnen helpen. De stakker stond op een stuk land vol tunnels en buizen... die hij van zijn turfcement had laten maken... en staarde droevig voor zich uit. Wat moet ik met deze boel beginnen? Ik ben failliet. Men meent wel eens dat ambtenaren bij moeilijkheden in hun schulp kruipen. Maar ik kan u verzekeren dat dit op een misverstand berust, meneer de dupe. Wij zijn werkelijk de kwaadste niet... wanneer alles naar behoren wordt ingevuld. Ik zal dan ook trachten schadevergoeding voor u te krijgen... door het indienen van een formulier in driefout bij de begrotingskamer. Die heeft de vergissing gemaakt, weet u. Geen wonder met dat onrustige lamplicht. En nu kom ik even uw schade opnemen. Dat vind ik mooi van u... Ach, soms loopt er toch ook wel eens iets mee. Kijk, deze tunnels en buizen heb ik van mijn turfcement laten maken. Maar nu kan ik de fabriek niet betalen. Al mijn schade ligt daar op het veld. Hij maakte een wijd gebaar achter zich. En de ambtenaar eerste klasse wierp een meelevende blik op de aangeduide plek. Maar toen verstijfde hij. In plaats van de bouweenheden die hij verwachtte, strekte de vlakte zich kaal voor hem uit. Alles zit mij ook altijd tegen. Toen heer Olly de volgende morgen een wandeling in de omgeving van de stad maakte, werd hij ingehaald door zijn bezoeker van de vorige dag, Krach Hutjemut. Meneer Bommel, heel fijn dat ik u net tref. Ja... Ik wil toch wel even bedanken voor de prachtige hulp. Oh. Er moet natuurlijk nog veel gedaan worden. Maar toen we gistermiddag de bouwstukken kregen, zei ik tegen mijn vrouw... ...de handen staan me niet verkeerd, zei ik. Ja. En we hebben een dak boven ons hoofd. Mooi. En zo mooi veel. Oh. Genoeg voor al mijn vrienden en kennissen. <laughs> Mooi materiaal is het ook. Nou, je kan er gewoon ramen in zagen en je kan het buigen. Oh. En het enige wat je te doen hebt, is er een muurtje tegenaan, met zo. Oh. Reuzen, hoor. Oh. Nou, het is toch mooi om heel stilletjes veel goed te doen. Niets dat dankbare gezichten omheen. Oh, het is jammer dat mijn goede vader dit niet meer heeft kunnen beleven. Hallo, Bommel. Meneer Bommel bedoel ik. Ja. Is dat nou toch mooi dat ik je hier zo zie staan. Ja. Ik zeg net tegen mijn maat Hiper hier. Ja. Ik wou dat we Bommel eens tegenkwamen, ja. zeg ik. Ja. Ja. Daar hoor je de laatste tijd zoveel goeds van. Ja. Dat zeg ik tegen Hiper. Ja. En daar sta je. Ja. Oh. ja, hier sta ik. In stilte goed te doen. Heer Super, maar daarom hoeft u niet te denken dat ik in het wilde weggeef. Alleen wie het verdient krijgt iets. Streng maar rechtvaardig, dat is mijn motto. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dat, is, dat is mooi. Mm -hmm. Wij zouden zo graag een eerlijke zaak opzetten, mijn ja. maat en ik. Maar we hebben geen geld. Zodat een handreiking nodig is. Een handel in tweedehands auto's. <tie> het zou zo helpen, hè, baas? Ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik vertrouw jullie niet, zodat ik niet weet of mijn steun in goede aarde zal vallen. Nou, nieuw leven beginnen. Dat, dat, dat, dat, is, dat, dat is toch niet, nee. niet te veel gevraagd? te nee, veel. Die bul super en hyper deugen niet. Maar ze moeten een kans krijgen om zich te beteren. Want zelfs de meest verharde zakenman kan tot inkeer komen. En tenslotte heeft niemand er last van wanneer ik ze heel stilletjes per transmitter steun. De heer de dupe met u welnemen, oh, Dat uh, komt nu een beetje slecht uit. Ik uh, ben in het verborgene bezig met heel moeilijk liefdadig werk... waar niet genoeg letters op staan, zodat ik eigenlijk niet gestort kan worden. Ja, ik wist, dit alles loopt altijd tegen. Ja. De overheid wilde mij schadevergoeding geven... omdat de aanleg van die nieuwe weg niet door kon gaan... zodat ik met mijn, mijn tunnels bleef zitten. Oh. Maar wat dacht u? Nee. Het bouwmateriaal was opeens verdwenen. Ja. Ontbonden of gestolen of weet ik veel. Oh. Oh. Weg schadevergoeding. Ja. Ja. En hier sta ik nu gebogen onder de schulden. Oh. Kapot, meneer Bommel. Ja. Kapot. Waarom gaat het nu altijd? Ik, ik, ik, uh, ik, ik zal zien wat ik doen kan. Ik, ik ben toch net bezig, bedoel ik. En dan gaat het uh, in één moeite door. Toen Tom Poes de volgende morgen in de buurt van de stad kwam... werd zijn aandacht getrokken door bedrijvigheid buiten de muren. Ze zijn bezig daar een nieuwe wijk te bouwen. Ze hebben het vlug gedaan, want de vorige week stond daar nog niks. Maar mooi is anders... Het is een raar soort bouw, dat ik nog nooit gezien heb. Tunnelbouw lijkt het wel. D dat is de cement, die ik heb uitgevonden. Ik weet het zeker. Je, je kan het buigen, en knippen en plakken, zolang het nog zacht is. En, en, en, en, en het wordt weer hard, wanneer je er nog zuur opspuart. Nou, nou, dat is daar nog niet gebeurd. Zodat het mooie kneusjes zullen worden, voordat het jaar al om is. Maar daar gaat het nu niet om. Ze, ze, ze hebben de uitvinding van mij gestolen. En Ik heb nu wel een, een, een schadevergoeding gehad, maar, maar dit is toch te bang? Huh? Wie is de dief? Vraag je je af. En de politie? Die zou ik er buiten laten. Anders gaan ze aan je schadevergoeding knipperen. Hm, dat geeft mij te denken. Ik ken jou. Jij bent Tom Poes. Ik heb je ontmoet bij meneer Pommel, toen hij mijn uitvinding transmittende. Nou, het is wat moois. Al mijn tunnels liggen daar bij de muur... en ze zijn bezig er huisjes van te maken. Brutale diefstal, zoals je niet vaak mee zal maken. Het is dat ik een heel behoorlijke schadevergoeding gekregen heb. En daar heeft meneer Bommel voor gezorgd. Maar anders zou ik er werk van maken. Hm. Een hele buitenwijk, commissaris. Natuurlijk heb ik naar een bouwvergunning gevraagd. Maar het is een gekke zaak. Er is geen bouwer en ook geen vergunning. De bewoners kloeien maar wat aan met scharen en lijmpotten. En toen ik om inlichtingen vroeg, verwees men mij naar de heer Bodder. het niet. Altijd dezelfde. Maar laat het maar aan mij over, meneer Dorknoper. Ik zal zorgen dat het rechtsloop heeft. Hmm. Een gekke zaak is het zeker. Maar ik geloof dat ik nu toch wel ongeveer begrijp hoe de transmitter van heer Olly werkt. De heer Bondel stond in zijn tuin van het mooie weer te genieten... terwijl hij alle goede daden die hij had verricht zijn geestes open liet passeren. Daar rijden super en hyper. Ik heb ze net met grote moeite en inspanning steun gegeven dankzij mijn transmitter. En dan kopen ze er zo'n open lawaai-auto voor. Of zou het een aanschaf voor hun handel in tweedehands voertuigen zijn? Die pommel. Hij heeft voor een mooi bedrag aan steun gezorgd. Echt? Maar zou hij nou heus denken dat we dat gebruiken voor de oprichting van een supergarage? Ja, hij wel. Maar we hebben nog een leuk bedragje over, baas. Laten we daarmee naar het buitenland gaan en het prettig besteden. Zag je wat ik zag? Ja. Is dat Een leuk karretje. Maar zonder wielen het is meer een vliegtuigje eigenlijk. Maar het had ook geen vleugels. En hoe gaat hij zo snel zonder motor? Niks buitenland, ouwe reus. We gaan een supergarage oprichten. En daarin gaan we van die supervliegers bouwen. Maar dan moeten we eerst even dat ding als model hebben. Ja, ja, model. ZYX7 had zijn dramdrijver even verderop bij een boompartij op de grond gezet en was uitgestapt om rond te kijken. Het is ongeveer tijd mijn weg te vinden. Ik ben helemaal onder het weder en de toekomst kijkt niet te helder. Maar het schijnt dat niemand weet waar de E29 is. Heel verstorend. Vooruit hier. Jij pakt dat ding daar. Zo'n kans krijgen we nooit weer. Met jouw technische kennis zal het niet zo moeilijk wezen om het aan het vliegen te krijgen. Terwijl ik die rare buitenlander aan de praat hou. We zien elkaar in de holle weg. Ja, ja, ja, Bas. Goedemiddag. Kan ik soms ergens mee helpen? Weet je bij enige kans de e 29 weg? Het is tamelijk belangrijk voor me het te vinden. Ik heb geen kwik gegeten in dagen aan mijn eind, zodat ik nogal week voel. En wat meer is, er is hier te veel oxygen in de lucht. Ik brand als een gek. Dat is mijn idee. Veel te veel oxygen. Er moesten meer auto's komen, zei ik daarnet nog tegenhiep. Dan zou de lucht vanzelf leefbaarder worden. Kan je me vertellen wat de I-29 weg is? Ik schijn hem niet te ja. kunnen vinden. Ja, als je even hier komt, kan ik het je wijzen. Kijk, als je dan nou gewoon rechtuit gaat... totdat je bij een zijweg komt... dan ga je de andere kant uit. Gewoon links aanhouden onder een rode brievenbus door... en dan even om het pleintje heen. En uh, dan nog eens vragen mijn tramdriver En hij wordt gestart op de fotodrive. Een rijder: Hij zal lukken. Zijn toch erg slechte figuur op de wereld. Ver ver vervelend voor je hoor. Dat leek me nou net zo'n aardig wagentje. Het is een tram driver. Niet een wagentje. En ik moet hem terug hebben. Want de lopers zonder the quick geeft grote slijtage. Hm. Maar ik weet een manier. Ik weet een manier. Hm, mooi. Nu moet ik proberen om hier te vinden. Dit kunnen superzaken worden. Het zegenrijke werk dat heer Bommel deed begon bekend te worden. Hij kreeg dan ook steeds meer verzoeken om hulp. En omdat hij edelmoedig van aard is, was hij voortdurend bezig met het betikken van zijn transmitter. Ook deze middag zat hij in de schaduw van een boom het vervroegde pensioen van de auteur H. Prikprater te regelen... Toen hij gestoord werd door ZYX7, die buiten adem zijn gazon betrap. Wil je vriendelijk genoeg zijn mij de transmitter te lenen? Uh, een vreugderrijder heeft mijn driver geknepen en nu is mijn laatste kans gegaan om thuis te raken. En wat meer is, uh, ik voel erg laag. Mag ik hem gebruiken voor juist een minuut? Uh, de, even dan. Ik, ik heb het druk, want er zijn veel misstanden. En hoe meer ik er recht zet, hoe meer er schelen te komen. De battery is tamelijk oh. plat. Je hebt het arme ding waarschijnlijk gebruikt voor te grote transmittings. Nou. Dit is maar een huishoudelijke contraptie, weet je? Oh. Neem zorg de garantie is bijna afgelopen. Ik hoop dat hij geen brokken heeft gemaakt. Dit is een prachtkans. We gaan dat rare toestelletje voorzichtig uit elkaar halen en haar fijn nabouwen. Daar zitten zaken in, superzaken. Nou eens kijken of Hiep hem in de holle weg aan de grond heeft kunnen krijgen. Het vreemde voertuig scheerde zo rakelings langs hem heen dat hij door de luchtdruk omver geblazen werd. Maar nog tijdens het neerstorten zag hij in een flits dat de bestuurder de handen voor de ogen had geslagen zodat er van een goede besturing geen sprake kon zijn. Dat was ook niet nodig. De transmitter had de tripstraal in werking gesteld. En daardoor vloog het toestel op eigen kracht naar Bommelstein... Waar de eigenaar geduldig zat te wachten. Oh, daar komt hij al aan. En kijk naar Joost met de thee. Dat geweldig zeg. Het is heel gemakkelijk dat er een tripstraal op de transmitter zit. Denk je zo niet? Ja. Nee bedoel ik, ik dacht dat het gewoon maar de thee was. Als u begrijpt. Oh, oh, oh. Hoe kun je zo overzichtig zijn, Joost? Het is zonde van de thee. Wilt u de cap even openhouden? De vreugderijder smaakt als een en verloor bewustzijn. Ik wens oh. Oh. hem te verwijderen. Ja, ja, ja, moet ik even uh, helpen? Ah. Daar ga ik weer. Trachtende de E29 te vinden. Het is ongeveer tijd. Ja. Ik ben bijna opgebruikt. Ik hoop dat je het niet erg vindt. Ja, wat, wat moet ik nu met Hyper doen? Hij heeft mijn edelmoedigheid op schandelijke wijze misbruikt. En ik kan dit niet oogluikend laten passeren. Ah. Ah, dag, jonge vriend. Wat doet Hiep Hieper hier nu op uw gazon? Ja, is hij, uh... de schurk heeft mijn goedheid schokkend beloond door de diefstal van een bevriend voertuig. En dat kan ik niet ongemerkt laten passeren. Ik overweeg om hem per transmitter een strenge straf toe te wensen. Hm. Hm. Ik geloof niet dat u iets van die transmitter begrijpt. En? Het is geen wensapparaat, heer Bommel. Maar... Het enige wat hij doen kan is iets van de ene plek naar de andere verplaatsen. Ja. En dat hebt u nu al een hele tijd gedaan. Ja. Ik ben bang dat u een grote narigheid door zult krijgen, want ik hoorde toevallig dat commissaris Bas u in de gaten heeft. Zo, het is mooi. In stilte ga ik rond, goeddoende door mooie wensen op een transmitter te tikken. Ja, en wat doe jij? Ik waarschuw u alleen Jij je, je, je bedreigt me met de politie. Jij beweert dat ik helemaal geen wensapparaat heb, terwijl de dankbetuigingen het erin zagen liggen. De bedweterigheid van de jeugd is stuipend. Oh, oh, oh, een hey. Wat? Wegwezen hier. U moet het zelf weten. Nou. Dag, ja. Heoli. Ah, stuitend. Maar, maar wat zou die jonge vriend nou eigenlijk bedoeld hebben? Oh, en daarna dat ambtenaar doorknopen. Zou die me ook in de gaten hebben? Hoewel ik niet weet welke gaten men bedoelt... Een ogenblikje? Ja. Men heeft mij naar u verwezen betreffende de bouwvergunning voor een aan te leggen buitenwijk. Uh, Deze wijk nu mm? is gebouwd met cement van de firma De Dupe, mm? samengesteld volgens een formule van de uitvinder Casimir Kriel. Ja. Dit is ambtshalve zeer onbevredigend, meneer Bobbel. Ik kan u natuurlijk niet tot spreken dwingen, maar ik vraag maar even... Want niemand weet hoe dit alles heeft plaatsgevonden. Ja, maar nou, hoe zou ik het dan weten? Al die droge dingen interesseren me niet zo Het is jammer dat u niet wilt medewerken. Heel jammer. Welke relaties hebt u bij de regeringscomputer? Ik vraag maar even. De rekenkamer is geheel in het ongereden geraakt. Er klopt niets meer. Ik vertel het u maar even. Oh. En commissaris Bas heeft zijn verdenkingen. Ik waarschuw u maar even. Wat zou die bedoelen? Wat heb ik ermee te maken dat er een rekenkamer in het ongereden is? Wat is dat trouwens voor een kamer? Ik, ik bedoel, wat voor verband is er tussen mijn mooie werk en een regeringscomputer? Dat gepraat is wel vervelend, hoor. Het geeft mij veel te denken. En zeker nu alles net zo prettig ging. Zou Tom Poes misschien toch een beetje gelijk hebben? Op dat moment werd hij op de voet getikt... Moet je eens horen. Ja. Ik heb nou wel een uitkering gehad. Reuze leuk hoor. Maar toch. Hè? Ja. Hoe moet dat nou in de toekomst? Wat? Vandaag ben je top in de pop en morgen ben je vergeten. Je weet wel. Ja, ja. Of, of, of eigenlijk niet, als u begrijpt wat ik bedoel. Moet je horen. Lekker diep hè? Ja, heel diep ja. Ja, nou, oh, nou, nou. Kan je me niet gewoon een uh, jaarlijkse toelage laten geven? De, de, de, de, de kunst moet gesteund worden. Maar misschien is het beter om de rekenkamer er buiten te houden. Fluit, fluit, morgen ben je uit. Prachtig gezegd, Kunstig hoor, dat, dat, dat moet gesteund worden. Maar door het ingrijpen van allerlei boze tongen weet ik nog niet precies hoe. Vooral omdat ik een drukke dag vol steun achter de rug heb. Ik, ik, ik ga erover denken. Dat deed hij. En geruime tijd wandelde hij in het licht van de opkomende maan door de stille natuur. Terwijl de pas gehoorde tophit hem door de gedachten speelde. Oh, oh, oh. oh. Vandaag, best vandaag, ben je de Tom. Oh, zo, zo, zo. Oh, heel gevoelig werkelijk. Ja, maar, maar zo kom ik niet verder. Hoe kan ik deze kunstmuziek in stand houden zonder van allerlei lelijks beschuldigd te worden als ik in stilte mijn zegenrijk werk doe? Ah, oh, daar zit Tom Poes. Dag Jolly. Ja, wat bedoelde je daarnet eigenlijk, jonge vriend? Doorknoper is ook al bij me geweest om me te vragen wat ik voor vrienden in de rekenkamer had. Ja, ja het idee. Lieden in zo'n soort vertrek kunnen nooit mijn vrienden zijn, zegt u zelf. En wat heeft het trouwens met mijn werk te maken? Nee, op zo'n manier weet ik niet meer hoe ik goed moet doen. Waarom zei je dat mijn transmitter geen wensapparaat is? Kijk, daar maar eens naar die figuren op de heuvel. Uh, wat zijn dat voor lieden? Wat hebben die er mee te maken? Ik neem me niet kwalijk, hoor. Maar ik heb vanmiddag hard gewerkt... met het verzorgen van gratis vakanties... voor reisleiders. En door mijn bemoeien kregen reclamenmakers... voortaan zielzorg voor niks. Je moet dus duidelijker zijn... want door altijd goed doen... loopt het hoofd me om. Goed doen? Ja. Wie betaalt dat? Uh, die optocht daar is een betoging... van gewezen wethouders en raadsleden. Oh. Ze protesteren omdat hun pensioenen... ineens zijn ingetrokken... En die zijn natuurlijk ingetrokken om die zielzorg en die vakanties te kunnen betalen. Wat u met die transmitter aan de een geeft, neemt u van de ander af. Ja, ja dat, dat, dat, dat, dat, dat geloof ik niet. Dat, dat kan niet waar wezen. Dan niet. Ga zo er maar door. Zult u het misschien wel eens merken. Ja, ik ga de proef op de som nemen. Een uitkering voor de dichter van dat mooie lied. Maar, maar de riekenkamer moet er buiten blijven. Dat zal ik erbij tikken. Heer Bommel werkte die nacht nog lang om de uitkering voor de dichter-zanger in orde te maken. En daarom was hij een beetje laat aan het ontbijt. De post lag er dan ook al toen Joost in gebogen houding de ochtendpap binnentroeg. Oh, briefje van de bank. Uh, va oh, nee, maar... Ik heb een hoogstaande tekstdichter een jaarlijkse toelage toegewenst. En nu blijkt dat ik het zelf ga betalen. En dat terwijl ik alleen maar goed wilde doen op mijn transmitter. Oh, het is wel bitter. Is zeer betreurenswaardig. Maar waarom overweegt u geen steun aan spitleiders als u toch bezig bent? Ja. Maar hard aan een vakantie toe met u goedvinden. Ja. ja, het bewijs is geleverd. Tom Poes had dus gelijk. De transmitter is geen wensmachine. Oh, wat heb ik gedaan? Met de ene hand geven wat ik met de andere hand nam. Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Hoe is het ooit goed te maken? Oh, het is allemaal erg vreselijk. En ik ben blij dat mijn goede vader dit niet hoeft mee te maken. Huh? Oh. oh, ja, ja. Yeah. Uh, daar ben je, ben, je, ben je top, ja. M morgen ben je uit! Blijf, blijf, blijf. En morgen ben je uit! Ben je uit, ja! Wegwezen nu! eruit jij! Uh, het enige lichtpunt is dat niemand weet wat ik heb gedaan. Uh, Alleen Tom Poes. En die. Uh, Een woordje, Bommel. Uh, je hoeft niet te antwoorden als je niet wilt, maar bekennen zal zeker schelen in de strafmaat. Daarom geef ik je de gelegenheid om schoon schip te maken. Schoon schip? Wat bedoelt u, heer Bas? Niemand weet wat ik heb gedaan, bedoel ik... Juist. De misstanden in de stad hopen zich op. Ze komen met boord uit. Ik heb ze van geval tot geval racht fijn uitgeplozen... en ik begrijp er geen van. Wat kun je mij vertellen? Hè? Niets. Ik weet nergens van. Het is allemaal de schuld van de transmitter... Die geen wensmachine is, zoals ik dacht. Men kan geen goed doen, want alles moet betaald worden. Ik geef je tot morgen de tijd. En morgen ben je eind. Ik heb hem het vuur aan de schenen gelegd, Doorknoper. Hij is schuldig. Dat zag ik aan zijn gezicht. Hoe, weet ik niet, want deze hele zaak is duister. Maar morgen zal ik er meer kijk op hebben. Want dan gaat hij bekennen, wet ik. U spreekt met dorknoper. Referendaris Kreut hier. Er is inderdaad een fout gevonden in de computer. Ergens in de E29-lijnen. Maar ik moet u zeggen dat de OBB-lijn er niets mee te maken heeft. Niets. De fout zit elders. Er wordt verder gezocht. En ik verwacht u hier voor overleg. Goedendag. Goedendag. De OBB-lijn heeft er niets mee te maken. Hm? Maar dan... Maar dan is de heer Bommel dus onschuldig, hè? Nu weet ik dus dat ik schuldig ben. Mijn plicht is mij duidelijk. Ik moet alles doen om mijn weldaden te herstellen. Al weet ik er ook niet hoe. Als ik dan maar die vreemdeling kon vinden die mij de transmitter heeft geleverd. Het geluk diende hem. Want in de heuvels waar hij naartoe reed, was ZYX-7 vergeefs bezig geweest om de weg naar huis te vinden. Maar omdat de stakker wegens gebrek aan voedsel en door ademnood in een beklagenswaardige toestand verkeerde... had hij zijn voertuig tenslotte aan de grond gezet en een noodsignaal uitgezonden. Uh, uh, toevallig dat ik u net uh, tref, heer, heer Zijks. Ik uh, moet nog even een inlichting van u hebben. Uh, uh, verstaat u mij? Ik moet u even storen. Uh, het het spijt me, maar het is belangrijk. En uh, direct kunt u uh, weer verder slapen. Dit is meest storend, ik voel nogal flauw en als er niet gauw hulp komt, ja. ben ik afgelopen. Zijn noodsignaal was ver van daar opgevangen in de vervoerscentrale van de EO. Het is de dramdriver van ZYX7. Heeft moeilijkheden ontmoet aan het einde van de tripstraal. We kunnen hem vergeten. Activeren is tamelijk kostelijk. Aan de andere hand, het is jammer van de driver. Uh, uh, ik, ik heb een belangrijke inlichting nodig. Oh. Uh. Ah. Sorry, ik ben nogal week ja, aan het einde van mijn witte. Weet je? Lucht hier is niet fit. Te veel oxygen. Ja, het, het, het zal de politie wezen. Maar, maar hoe kan ik alles wat de transmitter gedaan heeft weer ongedaan maken? Niets kan ongedaan worden. Gedaan is gedaan. Oh, dat wordt gegarandeerd. Maar, maar alles is misgelopen. Ik, ik heb te veel goed gedaan, bedoel ik. En nu is alles in de war. Niet in de waar. Ja. Met de transmitter... Ja. ...kan men alles van plaats veranderen. Ja, dat, dat weet je. Zo... Huh. ...alles kan weer... Huh? ...teruggeplaatst worden. Oh, oh. Als ja. je maar uh, weet ja. waar alles vandaan is oh. gekomen. En ja. waar alles heen is gegaan. Ja, maar, maar, maar dat weet ik nu juist niet. Daar, daar gaat het juist om. Uh, alles staat ja. op de dropslip. Huh? In de zwart... Doos, natuurlijk. Dracht. Ja. Verlaat me ja? in vrede. Ja, prima, prima. Trip Straal voor ZYX-7 op noodkracht. Het is het enige wat ik voor hem doen kan. Eh, eh, wat is de dropslip? En eh, waar is de zwarte doos? Eh, kunt u niet wat duidelijker zijn? Eh, ja... <temen Somehow> Ja. Um, uh, uh, uh, uh, um. uh, uh, yeah. Ja. Onder. Onder, ja. Onder uh, de. Onder bo de. Bovenste. Bovenste. Keien. Oh. Uh, uh, be ben u niet lekker, hè? Zie ik het gelang uh, in deze huiverkracht rondgereden? Zal ik. Uh, uh, uh. Zal ik een dokter halen? Trip Straal. Ja. ja. Is, ze hebben mijn signaal gevangen. Oh, oh, goede ja, tot toe, meneer. Ja. Ah. Een dropslip in een zwart doos. Oh, hoe vreselijk is dit alles? Oh, ik sta ook overal alleen voor. En deze technische uitdrukkingen gaan me boven het verstand. Wat moet ik? Oh, wacht, ik zal naar professor Prewitskowski gaan. Dat is tenslotte een geleerde. En die weet dus alles. Neem me niet kwalijk. Kunt u mij misschien even zeggen wat? waar ik de bovenste keien kan vinden? Ik moet de dropslip hebben, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar ik ben technisch niet zo geleerd als u. Nou, wat is dan dat? He? Wie denkt u wel voor te hebben, meneer Bommel? Een schrijversmachine, mechanica? Nee, het is geen schrijversmachine, dit is een transmitter. waarmee men alles van de ene plek naar de andere kan verplaatsen. Al weet ik niet hoe. O, omdat ik er veel goeds mee heb gedaan, is alles overal in de war geraakt. Daarop legde hij uit wat er gebeurd was. En hoe langer hij praatte, hoe aandachtiger de geleerde luisterde. Ach, zo. Ja. De stedelijke rekenmachine is onklaar geworden door een kortsluit. Oh. Dat hoorde ik bereid. Maar nu versta ik het. Oh. Deze fenomenale transport is de oorzaak. Alle computerfouten moeten hersteld worden, Doorknop. Alle. Do Doorknoper? De stad is ontwricht. Maar dat wordt een levenswerk. Deze machine doet het werk dat 2.000 ambtenaren in twintig jaren plachten te doen. En als hij het fout doet, dan zult u overwerk moeten doen. Maar u staat niet alleen, ook ik zal de handen uit de mouwen steken. Toen de ambtenaar eerste klasse doorknoper de rekenwolkenkrabber verliet, voelde hij zich vreemd licht in het hoofd. Dat kwam omdat hij van een hoog niveau kwam en ook natuurlijk van de zorgen en daar het bovendien was begonnen te regenen, stapte hij spontaan in een blas. Scheelt er iets aan? Zegt u dat wel, meneer Poes? Het is ernstiger dan ik meende. Hm? Ach, alles was veel eenvoudiger toen het scheen dat heer Bommel de oorzaak van de kortsluitingen was. Oh. Maar de OBB-lijn heeft er niets mee te maken. Dat is van bovenaf vastgesteld. Maar de... Nu zal alles met de hand moeten worden uitgezocht. Hm? We hadden nooit met de computer moeten beginnen... Maar de fouten van een ambtenaar kunnen heel wat gemakkelijker verbloemd worden. Uh, hersteld worden, meen ik. Goedemiddag. Hoe kan dat? Heer Ollie is immers wel degelijk de schuldige. Dat weet ik zeker. Ik ben de schuldige, professor. Maar als ik nu die dropslip had, zou ik tenminste iets van het kwaad kunnen herstellen. Geeft u mij dit gaan, maar eens hier. Ja. Professor Prilewitskowski zette het apparaat voorzichtig op zijn werkbank... ...en begon het teder met een schroevendraaier te betasten. Denk maar aan... ...met deze toekomstvinding kan men alzo een bestemde moleculaire samenstelling ontbinden... ...en op een andere plaats weer te samenstellen op ja. gelijkzame wijze. Hoe schön. Ja, ja, ja, ja. U hoeft alleen maar even hmm. de bovenste keien los te schroeven, professor. Als ik nu maar die dropslip heb... De geleerde liet zich niet storen in zijn wetenschappelijke arbeid. Hij had de schroevendraaier weggeworpen, omdat hij daar niet verder kwam. En nu was hij doende met een breekijzer. Ik zal deze draaien niet zijn geheimnis ontslaaien. Ja, maar misschien... Een eh... ogenblikje, pittje. Ja, maar... Dan ja. hebben wij de vinding in de johonheid... Analyse, Oh, oh, oh, Het oh, oh, gaat er alleen maar om dat ik mijn fout goed kan maken. Alleen. Oh, oh. Oh. oh, professor Proweskowski! Ach, ach, ik ongelukkige halenkool. Oh. Het is de schuld de... Oh. Bliksem, donderwinsen, en schapsvuren. Tom Poes had de stad achter zich gelaten en was op weg naar Bommelstein om heer Olly op te zoeken. Maar hij hoefde niet zo ver te gaan, want toen hij het stadslaboratorium passeerde, kwam heer Bommel juist in gebogen houding naar buiten. Oh, dit is het einde. Die brommelende professor heeft de transmitter kapot gemaakt, terwijl ik alleen maar de dropslip hoefde te hebben. Dropslip? Ja, ja, daar had die heer Zeks het over. Daarop staat waar alles vandaan is gekomen, zei hij. Dat ding had kunnen helpen, wat het dan ook is. Want ik moet mijn fouten herstellen, zeg nu zelf. Mm -hmm. Mm -hmm. Die dropslip zal wel een strookje papier zijn... waarop gedrukt staat wat het toestel doet, net als bij kassa's. Schij uit met je technische uitleg. Op een ogenblik als dit staat mijn hoofd er niet naar. Verzin liever een list. Ach, moet ik dan altijd alles zelf opknappen... Ach, toen u goed zat te doen, deed u het ook alleen. Heel stilletjes. Weet u nog wel? Maar ik kan u geloof ik helpen. Want ik heb ineens bedacht waar de fout in de computer zit. Het is schrikkelijk. Wederom heb ik mij mede laten door onheilig wetenschappelijk vuur. dat van mijn hersenkranker gemaakt heeft. Nu is dit transmutationsapparaat dus kapot. Ach. Hoe kan ik hem ooit weer de goed maken? Hmm. Is rustig kijken. Daar ligt een lange strook papier. Ah. Dat moet die dropslip zijn. Ah. Kijk eens, professor. Paul, dat is in een buitenordentelijke schriftuur. Dat mag ja wel codering wezen. De dropslip. Ah. Die zat in de zwartdoos onder de keien. Ah. Onder de toetsen bedoelen ze natuurlijk. Dit is de afleveringslijst. De moederspraak is ja zeer eigendomelijk. De hele spraakleer is zo onwetenschappelijk. En wat moeten wij nu met de afleveringsdroppeslijst? Geen aanstaandige mens kan zo een code ontcijferen. Nee, maar misschien weet ik iemand die het wel kan. De heer Dorknoper bevond zich in grote moeilijkheden. Want hoewel hij heel wat aankon, begreep hij toch dat hij nu voor een onmogelijke taak stond. Als ik nu maar wist waar de fout begonnen is... Toen we de heer Bommel verdachten, konden we in de OBB-lijn zoeken. Maar die vertoont geen afwijkingen, zegt de referendaris Kreut. Meneer Doorknoper, Ik heb geen tijd. U gelieve zich aan de officieel vastgestelde spreekuren te houden. Goedendag. Hier staat alles op, meneer Doorknoper. Alles wat de transmitter gedaan heeft. Maar het is gedrukt in een soort uh, onleesbare code. Onleesbare code? Dat is voor ons geen bezwaar. We kunnen gewoon de computer inschakelen die de ambtelijke taal ontwerpt. Maar hoe komt u aan deze lijst, meneer Poes? Is het mogelijk dat de heer Bommel er toch iets mee te maken heeft? I iets. Maar buiten zijn schuld, dat zult u wel merken wanneer u dit ontcijfert, denk ik. Het was allemaal een vergissing. Dit is het. Nu komen wij er wel uit... Hoe moet ik nu alles weer ongedaan maken? Ik zie in dat ik het goed doen te gemakkelijk heb opgevat. Maar dat kwam door de transmitter, die een slecht apparaat was. Och, mijn schuld is ondraaglijk. Net als mijn spit met uw welnemen. Ik wil mijn lijden niet aan u opdringen, heer Olivier, maar... Het wordt mij een weinig te veel. ik zie mij noodzak... Uw zaak is opgelost, meneer Bobbel. Door de bemoeien van de heer Poes hier... heb ik kunnen vaststellen dat u geen schuld treft. Oh. Alles ligt bij een fout in de stadscomputer... die oh. een valse lijn OB0 had ingevoegd. Oh. OB0. Dat voerde de gedachte als vanzelf naar u. Ja. Het is dan ook een begrijpelijke, maar betreurenswaardige vergissing. Oh, ja. Dat wilde ik u maar even zeggen, want ook een ambtenaar eerste klasse... heeft een hart. Oh. Goedendag. Oh, ik, ik, ik wist het. Diep van binnen wist ik wel dat ik geen schuld had. Wat jij, jonge vriend. Hm. Uh, wat bedoel je? Nou, dus. Is dat alles wat je weet te zeggen? Huh. Wat bedoel je daarmee? Dat weet u best. U hebt wel schuld. Door uw geknoei met die transmitter. Ja. Nu gaat Doorknoper alles ongedaan maken wat u gedaan hebt. Ja. En daardoor zullen erg veel lieden vreselijk teleurgesteld worden. Ja. Terwijl u vrij uitgaat. Ja. Is dat rechtvaardig? Uh, ik denk nu alleen maar eens aan die tunnelbouwer de dupe oh, en de uitvinder Casimir Kriel. Casimir oh, Kriel. Ja, de dupe. Is dat rechtvaardig? Krachtig met ja. de creator. Het oh, is te veel om op te noemen. Ik, ik, ik moet. Ik bedoel, ik, ik voel. Olivier. Oh, uh, luister eens even, Joost. Ik ben bang dat ik je spit een beetje voorbij heb gezien... omdat ik het te druk had met goed doen. Wat denk je ervan om een poosje rust te nemen? Een reisje naar het zuiden of zo. Terwijl ik eenzaam en heel stilletjes tracht goed te maken... wat ik door goed doen bedorven heb. Oh. Op een avond, vele dagen later... stond Tom Poes van de natuur te genieten... toen hij gestoord werd door de nadering van de oude schicht... Oh, hallo, jonge vriend. Dag, Helene. Ik ben blij je hier zo uitgerust en tevreden aan te treffen. Heel blij... Ik, ik voor mij heb hard gewerkt. Kriel heeft zijn uitvinding terug, want die heb ik teruggekocht bij meneer de dupe. Oh. Nu zijn ze allebei een beetje geholpen, wat jij. Uh -huh. Bovendien heb ik in stilte heel wat aan allerlei gedupeerde lieden gegeven. Oh. Heel wat. En dat loopt aardig op, dat soort goed doen bedoel ik. Uh -huh. Ho -ho Hoewel geld geen rol speelt, natuurlijk. Nee. Het was hard werken. En dat terwijl ik in geen dagen smakelijk heb gegeten, omdat Joost met zijn spit naar het zuiden is gegaan. Maar, kom aan, nu ga ik opgewekt naar huis en, uh, een blikje openmaken of zo. Waarom blijft hij niet hier eten? Nou, die... Ik heb net mijn maaltje klaar. O, oh. En uh, twee is gezelliger dan één. Dat liet hier Olly zich geen twee keer zeggen. Mm. En toen hij in het kaarslicht achter een goed gevuld bord zat, voelde hij zich voor het eerst in dagen weer recht tevreden. Oh. Oh, het is geen kunst om goed te doen wanneer men de een geeft wat men de ander afneemt. Hm? Leren dat van iemand die ouder en wijzer is geworden, omdat hij het zelf bij de hand heeft gehaald, mm -hmm. jonge vriend. Nee, hm. men kan geen goed doen wanneer men niet zelf iets geeft, als je begrijpt wat ik bedoel. Mm -hmm. Ah, oh, dat heeft me nu echt goed gedaan. Het leven van een heer die rechtvaardig probeert te zijn, kan heel eenzaam wezen, jonge vriend. Mm -hmm. En soms is men zelfs machteloos. Weet je wat me bijvoorbeeld dwars zit? Het schandelijke gedrag van super en hyper, die er vandoor zijn in een kostbare sport mm -hmm. Die twee zijn de enigen die geprofiteerd hebben van de transmitter. Ach, mm -hmm. ach, ik zal me er maar bij neerleggen. Maar rechtvaardig is het niet. Het was jammer dat hij de beide deugnieten op dat moment niet kon zien, want dat zou hij wel anders hebben gedacht. In het fale licht van de afnemende maan kon men de voortvluchtige zakenlieden door een kale vlakte zien strompelen. Ze waren deerlijk gehavend, want op hun dolle rit naar het buitenland hadden ze de macht over het stuur verloren, zodat hun fraaie voertuig geheel verkreukeld tegen een rots tot stilstand was gekomen. Totale los! Nu kunnen we weer opnieuw beginnen. Alles is altijd tegen ja, ons. Ja, baas. Hadden we nu maar een eerlijke handel in dramdrijvers kunnen nee. opzetten. Weet jij wat ik soms van eens denk? Dat klinkt gek. Maar soms denk ik dat misdaad misschien niet loont. Bommel, met in de hoofdrollen Mark Rietman, Jacob Derwig en Krijn Terbraak.